9 uur. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensen die de verzekering oplichten worden binnenkort mogelijk berecht... zonder dat daar een politieonderzoek aan vooraf is gegaan. Het AD schrijft dat het OM met een aantal proefprocessen bezig is... waarbij de verzekeraar zelf het politiewerk doet. Justitie wil meer fraudeurs aanpakken... zonder dat de werkdruk bij de politie toeneemt. Volgens het OM blijven nu veel zaken liggen... omdat er te weinig mankracht is bij de politie. In 2017 werden ruim 11.000 mensen betrapt op verzekeringsfraude. En dat leverde een schadepost op van 100 miljoen euro. Volgens het Verbond van Verzekeraars ligt het werkelijk bedrag veel hoger. Noord-Korea wil geen vredesbesprekingen met Zuid-Korea voeren. Dat is de reactie van Pyongyang op een voorstel van de Zuid-Koreaanse president Moon... om te streven naar één verenigd Korea in 2045. Moon deed zijn uitspraken tijdens de Zuid-Koreaanse onafhankelijkheidsviering. Hij riep Noord-Korea en de Verenigde Staten op om weer te gaan onderhandelen. Ook stelde Moon voor om in 2032 samen met Noord-Korea de Olympische Spelen te organiseren. In Maastricht begint vandaag de rechtszaak tegen Thijs H. De student wordt verdacht van het doden van drie mensen begin mei. Een vrouw in Scheveningen en een man en vrouw op de Brunsumer Heide. Het gaat om een pro forma zitting en dat betekent dat de zaak nog niet inhoudelijk wordt behandeld. De rechtbank heeft haar gedwongen om vandaag aanwezig te zijn. Een Aston Martin die werd gebruikt voor de promotie van de Bondfilm Thunderball... is verkocht voor 5,7 miljoen euro. Dat is een record voor een auto van de filmspion. De auto uit 1965 is niet gebruikt voor opnames van de film... maar is wel voorzien van echt werkende snufjes. Zo kan de kentekenplaat met een druk op de knop worden veranderd. Ook zijn er geheime compartimenten... waaruit spijkers of olie op de weg kan worden gedumpt. En in de velgen zitten bandensnijders verstopt. Wie de nieuwe eigenaar is van de Bondauto is niet bekendgemaakt.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 Goedemorgen luisteraars, welkom bij twee uur van CFM Jazz, vandaag samengesteld en gepresenteerd door Auko B. Uh, we begonnen meteen met een van mijn favoriete jazzzangers, de Canadees Diane Penton, van haar CD Solstice Equinox. En dit nummer, moet ik even kijken hoe dat ook alweer heet, want bij kort termijngeheugen gaat blijkbaar toch wat achteruit. Diane Parton, Dead uh, Sunday, Dead Summer. Nou, dat is misschien wel toepasselijk. Iedere zondag in de zomer kan een bijzondere zondag worden natuurlijk... met de mooiste herinneringen. Vandaag een beetje bewolkt, maar wie weet klaart het toch nog wel op. En ja, ik zie in ieder geval dat de wind toch een stuk minder is dan gisteren. We gaan rustig door met dit programma. En dan komen we bij Etienne Charles. Eens even kijken wat we daarvan draaien. Etienne Charles. Wat heb ik opgeschreven? Close your eyes. Close your eyes, Etienne Charles. Even zoeken. Hier heb ik hem. Het is uh, Etienne Charles. Een, uh, een trompetist geboren op Trinidad. Uh, veel tijd in Amerika doorgebracht. En, ja, ik, vind, ik vind het zelf een aardige CD. Uh, het, het, de CD heet Creole Soul. En, ja, mooie muziek. Zeker zondagochtendmuziek zou ik bijna zeggen. En dat geldt ook voor de muziek van uh, Kate Watley. Een Australische jazz Daar ga ik ook iets van draaien. Misschien is dat een eerste kennismaking. Misschien ken je haar wel. Kate Watley. Uh, van haar cd uh, A Hundred Years From Today geloof ik. En cd uit, moet ik even kijken van wanneer die is. 2018 Kate Watley Come Rain or Come Shine. Australische. En de volgende persoon is natuurlijk een hele bekende. En die, zijn naam is Freddy Hubbard. En dat is van een ja, LP Open Season. En 1961. One Mind is Kies ik daarvan. Volgens mij was dat zijn eerste CD. Freddy Hubbard. Hier heb ik hem. One Mind Julep Klassieker natuurlijk. Uh, Freddie Hubbard op de trom trompet, uh, McCoy Tyner piano, Sam Jones op de bass en Clifford Jarvis op de drums en op de van Tina Brooks. En ja, ik zal eens even kijken wat ik er nog over kan zeggen over dit nummer. Oh ja, ik weet alweer, dat uh, uh, One Mind Jillup is een interessante compo compositie, omdat dat begin duidelijk de richting uitgaat van hard bop, zou ik zeggen. En er zit ook een beetje bewegelijke melodie op de piano in. En uh, ja gaat een beetje naar Rhythm and Blues toe. Mooi nummer vind ik dat. En wie hier op mij gespeeld is, is onder andere Tina Brooks. En die speelt ook mee op het volgende nummer. Een nummer van uh, Kenny Burrell. En volgens mij doet Art Blake hier ook op mee. En Tina Brooks. Een nummer van, volgens mij is het Dizzy weer uit mijn hoofd. Burks Works. Thank you very much. I would like to do a tune which was written by Dizzy Gillespie entitled, Burke's Works. Uh, draaien, want het is een vrij lang nummer. Het gaat wel naar de 10 minuten, denk ik. En dat is een beetje lang voor dit programma. Kenny Brawl op gitaar natuurlijk en Tina Brooks uh, op de tenorsaxofoon. Uh, die Tina Brooks is natuurlijk een uh, bekende figuur. Uh, in, in die mate dat hij uh, vooral toch bij Blue Note Records gespeeld heeft. En vooral in de periode 1958-61 speelde mee met Freddie Hubbard, Jackie McLean... Uh, Freddie Wright en Jimmy Smith, Die hebben man, weet je wel. En volgens mij heeft hij ook wel eens zelf een cd gemaakt. En daar heb ik volgens mij ook iets van meegenomen. dacht, ik moet het even opzoeken. Tina Brooks. En die heeft een cd gemaakt. Uh, Back to the Tracks. Uit 1960. The, Ru the Ruby and the Pearl. Tina Brooks. Tot zover uh, Tina Brooks van de CD Back to the Tracks. Uh, wie speelt er mee hierop? Ik zit even te kijken. Jackie McLean, uh, altsaxofoon, uh, Blue Mitchell, trom trompet, Kenny Drew, piano, Paul Chambers op de bas, Art Taylor op de drums. Uh, de hoogste tijd om iets vocaals te draaien. En uh, dat doen we dan met de zangeres. Uh, even kijken wat ik heb. Nina Milner, uh, Such a Sunday. The Japanese cherries blossom Rose and pale, they shiver As if they want to deliver Your secret touch and kiss If you're pulling the poor branches I will catch the Blah, Stop pushing to be first in line You make up true stories I pay back with money Milner staan er wel wat uh, filmpjes op YouTube. Als je dus deze muziek leuk vindt. Zou je op YouTube kunnen kijken. En wat van haar video's uh, kunnen bekijken en beluisteren. Uh, we gaan even uh, terug uh, in de tijd. En wel passend bij dit jaargetijde. Peggy Lee. Uh, samen met uh, de Dave Barber Quartet. Traveling Light. Dus als je nog op vakantie moet. Je weet dat de bagage is duur tegenwoordig. Zo min mogelijk meenemen. traveling like Bye. Traveling Traveling down a long, long, long road ja, dit komt van een, een verzamelboxje I'm Traveling Light van de complete Peggy Lee en June Christie Capital Transcription Sessions. Mondvol, maar een mooi nummertje. Op de, passend in de tijd van het jaar. Travelling Light. Uh, dan kom ik terecht bij een uh, zeven koppen talent ensemble, Niraya. Met Brits. Zo'n Jong Yes ensemble uit Londen dat elkaar heeft ontmoet in de oefente van Tomorrow's Warriors. Uh, nou, daar waren ook Shabaka Huntings en uh, Ezra Collective... en Joe Almer-Jones hun opleiding genoten. En dit clubje mensen heeft nu net een nieuwe cd uitgebracht. Die cd heet Bloem, daar zal ik de volgende keer wat van draaien. Maar ze hadden al oh, een paar jaar geleden een EP'tje uitgebracht. En dat heb ik wel in mijn collectie. En uh, daar staat op het nummer The Fisherman. echt uh, eigen uh, prachtige jazzmuziek uh, uh, gespeeld door het ensemble De, de Bekende mensen erin zijn de tenorsaxofonist Nubia Garcia en uh, de Cassie uh, uh, Kinoshi uh, speelt uh, de alt ja, Geweldige muziek. En de volgende week ga ik de volgende keer zal ik zeker iets van een nieuwe uh, CD gaan draaien. Uh, ja, het, dit is het leuke van het jazzprogramma, dat we toch wat nieuwe dingen erin kunnen brengen. Maar we hebben natuurlijk ook altijd de, de oude dingen. En dan kom ik weer bij een zangeres die iedereen kent, die zo vaak op Noordzee gestaan heeft. Die heeft ooit een CD gemaakt, de Echoes of an Era. En daar zingt ze jazz standards. En onder andere zingt ze deze I Love You Porgy En het is een hele mooie uitvoering, een van de mooiste die ik ken. Kom ze, Shaka Khan. I want to stay here. But I ain't worthy You are too decent To understand For when I see him He hypnotizes me When he takes hold of me With his hot hand, someday I know he's coming back to call me. He's going to handle me and hold me so. Don't let 'em handle me and drive me mad. If I can stay here and you will keep me here forever, and I'd be glad. Een CD, Echoes of an Era. En de bezetting is ook niet misselijk als ik kijk wie er allemaal meespelen. Shaka Khan, de zang. Joe Henderson, tenorsaxofoon. Freddie Hubbard, die hoorden we nu in dit nummer op de, de bugel. Chick Corea op de piano, prachtige solo's ook tussendoor. Stanley Clark, basgitaar. En Lenny White op de drums. De, deze CD is echt een, een must voor iedere jazzliefhebber, zou ik bijna zeggen. Uh, dan gaan we naar het einde van de uitzending. Het zit er al ooit op die twee uur. Het vliegt om natuurlijk. En dan wou ik eigenlijk afsluiten met uh, uh, Louis. Louis Armstrong. Maar ik doe dat op een speciale manier. Ik doe een stukje van Nicholas Payton Die een cd gemaakt heeft 2001. Dear Louis. Daar dit nummer van. Hmm. Het is lekkere muziek van uh, Nicholas Payton. Maar ik had uh, Louis zelf beloofd. Uh, dit is wel een passend nummertje op het einde van de uitzending. Want het is duidelijk niet zo. We komen tijd kort. Ik heb nog veel meer mooie muziek staan. Bewaren we tot de volgende keer. Maar dit is, ik ben ook een filmmuziekliefhebber. En ik heb gekozen voor deze van Louis Armstrong. Uit de film die waarschijnlijk iedereen wel kent. life to unfold All the precious things Love has in store We have all The love in the world If that's all we have You will find je hebt geluisterd naar CFM uh, uh, jazz, samenstellingspresentatie Aoco B. Ik hoop dat je het leuk vond. Dus dat is van alles tussen oud, nieuw. Af en toe kleine ontdekkingjes en hele bekende muziek. Ik wens je een hele mooie zondag en geniet ervan uh, en maak er iets moois van, zou ik Tot een volgende keer. See you later.